Dijkers met het NOS Journaal. Lokale partijen zijn vier maanden na de gemeenteraadsverkiezingen het meest succesvol bij de verdeling van wethoudersposten. Niet alleen wisten op veel plekken lokale partijen de verkiezingen te winnen. Ze leverden ook bijna een kwart meer bestuurders dan vier jaar geleden. Blijkt het een inventarisatie van de NOS. In ruim acht van de tien gemeenten hebben ze nu één of meer wethouders geleverd. Inmiddels is na vier maanden in bijna alle gemeenten een nieuw bestuurscollege gevormd. In zes gemeenten wordt nog onderhandeld. Agenten kwamen tijdens de coronapandemie niet aan het vereiste aantal trainingsuren, meldt de Telegraaf. Vorig jaar heeft het korps iets minder dan de helft van het benodigde aantal uren getraind. Volgens vakbond ACP oefenden ze te weinig met schieten, arrestatietechnieken en zelfverdediging. De politie zegt dat het onder meer kwam door coronamaatregelen, demonstraties en een personeelstekort. En dat het inmiddels de goede kant op gaat. Bij een ongeval op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch is vanochtend een automobilist omgekomen. Het ongeval gebeurde even voor half zes, ter hoogte van Berkel en Schot. De auto brak bij het ongeluk in stukken en vloog daarna in brand. De weg is voorlopig afgesloten in de richting van Den Bosch.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 Het weer, het klaart vanuit het westen op en het wordt vrij zonnig. Vanmiddag is het bij een matige noordwestenwind, 20 tot 24 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 23 graden in het noorden en 26 tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht na een ongeluk bij Maarse. 3 kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is dicht, je wordt daar via de af- en toerit geleid.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook robert op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, CZ. Zandvoort. Een zomerhit. Ach ja is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Tot Dori, zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, ja, ja is toch prachtig ja, ja, jongens. Ja. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Ah, yes. Ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Nou, hou ze maar strenger in de gaten. Zeker. Het is Toebak Leeft. Fijne toestel op aanstaan. En jawel, vandaag is er weer iemand jarig. Gaan we er nou aandacht over vragen. Oh, ja, oh, oh, vreemd, vreemd, vreemd. Nou, hier huh? yes, Nou, zeker. een hele bijzondere vrouw die echt jarenlang bij een lokaal radizon heeft gezeten. En echt uh, in een soort zwart gat heeft gezeten. Want niemand is erop gevallen eigenlijk. Dat is die man dat presenteerde ook. Die heb in een soort, uh, uh, noem je dat ook weer... Een vacuüm. Een vacuum. Een vacuum. Oh, in een bubbel. In een, bubbel, hebben ze in een weer. bubbel. Precies, dat klinkt een stuk positiever nog. Ja. Zeker. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 61 jaar oud. Ja, wat een leeftijd hè? Nou, een ik kan het, weer om, kan het weer gevoeglijk omdraaien. Ik ben gewoon 16, zoiets. 16. Ja, zeker. Dat, is echt... dat klinkt ook alweer veel leuker, toch? Ja, sinds je er 50 voorbij bent, dan uh, ja. ga je dat soort opmerkingen maken. Vroeger nou, vond ik het altijd, oh, dat zijn die oude mensen weer. Nou ben ik er zelf een. Ja, nee, maar het is ook echt zo van dat ik uh, vannacht dacht van... Normaal had ik zo van, oh, dan is het twaalf uur, ben ik jarig Nu had ik, ik had gewoon helemaal niks. gewoon ja, ja. geen gevoel meer? Uh, nee, had ja, nee. geen sprankje uh, meer van... Goh. Goh. goh. Nou, ik, ik, nee, ik heb ik, Maar ik weet wel vanochtend net... Was ik net wakker en kreeg ik een appje van iemand die ik al heel lang niet gesproken had. Gewoon via de telefoon. Dus niet via Facebook of zo. Nee. Gewoon een echt appje. De, ook dacht echt via zijn oude telefoon nog. Niet. Hallo ja. met je moeder. Weet je, zo'n telefoon. Ja, ik raak het stem. ik krijg het ook zo. Al, het zou wel een beetje raar zijn als, ik, uh, als ja. je denkt. Tellen we gewoon, ja, met je moeder. Dat kan niet meer, hè? Dat zou wel heel leuk ja, zijn. Dat zou wel echt grappig zijn, Ik zou zijn, wel ja. heel fijn vinden dan, inderdaad. Je hebt toch van die mensen die dat allemaal regelen, weet je? Dat, uh, als ze dood zijn, hebben ze alle dingen nog geregeld... en dan word je in één keer verrast door iets... dat ze dan ver van tevoren al gepland hebben. Ja, ja, ja, ja. Dat ja, kan ik, wel. Ik heb al een interviewje van mijn moeder op een, uh, op een tape, zeg ja? maar. Dus ze kunnen daar wat uitknippen, natuurlijk. Met die uh, fake... Uh, hoe noem je dat ook weer? Ja, die fake? fake, ja. Kunnen ze alles creëren? Ja, dat zou wel leuk dan zijn. Dan heb je de echte persoon niet meer nodig. Je kan uh, weg, hoor. Ik heb, uh, ik heb hier een betere versie van jou gemaakt. Oh. Zeker. Ja, nou, nou, ja, begrijp... waar, ja van, waar, waar ben je dankbaar voor? Want, weet je, want dat, is ook, dat heb ik dan wel. Dat ik soms denk van nou ja. He, van uh, Mijn moeder zei altijd, hier leven nog. Nou ja, oké. Okay. Maar ik, ik heb dan wel zo van nou ja. Er zijn mensen die halen mijn leeftijd niet. Dus dan denk ik van nou. nou zo moet je het ook zien. Ja. Van je bent het maar mooi geworden. Je ben, en niet ja. zo zagrijnig doen. Weet je nee, wel. dat je zeker in het verval bent. Het ja. is toch mooi weer ook. Ja, ik vind het nou. altijd grappig. Ik ga altijd van mijn... De... Van de Rijk naar Sint-Pancras, waar ik werk. En dan kom ik altijd die mensen terug met een bakfiets. En die hebben koffie en die hebben ook een telefoontje bij. En vaak ook nog één of twee kinderen. Voor oh. in de bak. En die hebben het druk, joh. Zorg je. Die hebben echt helemaal geen tijd om ergens om erheen te kijken. En ze hebben echt heel veel ja. toon bij zich. Ach, zo. Dus ik kan denken van die, die zijn er helemaal niet meer bezig. Die, die zit echt nog helemaal in het moment ja. om te overleven en te plannen. Ja, maar ja, dat ben, je zit ook wel in die modus met kleine kleinkinderen. Ja. Je wordt wel heel erg door geleefd. Ja, het is een en dat bakfiets, is dan ook dan weer heeft, iets om. Uh, ook, ook blij voor te zijn van... nou, ik heb de klus geklaard. Ja. He? Het is het huis uit. Ja, yeah, En zeker. het is grote vink. En uh, zoek het uit, weet je. Oh, nu, ik ben er nog niet helemaal uit. Ik moet nog een klein beetje bijsturen. Ja, dat is daar. waar. Ja, is maar jij ja, uh... ja, jongst is toch op nog ook 17 18 ja. De jongste? Ja, die jongste. Nou, jong, jongste. Als je hem ziet, dat denk je denkt oh, dat is hem toch is een... Die hij Is 18? Ah, dan is ja? een volwassen, draait. Ja, hier kan je nog, hier kan je nog herinneren dat hij geboren werd zeker, zeker. Of niet? Nou, nee, nee. Je nee, had, had, had hem al. Ik had ja. hem al, oké. Okay. Zeker, ik had hem al in de verzameling. Zeker. In de verzameling. Ja. In de verzameling. Jongen en meisje, wat wil je nog meer? Is that bitch Ja, yeah, I've been through a lot, but I'm still flirty. I'm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 Komt er maar vooruit. Right. Zal het een diepere betekenis zijn? Dit: I'm coming out tonight. Zo van: Ik ga vanavond op uit. Of ik kom er vanavond vooruit. Dat zou ook nog kunnen. Goed, het een nieuwe plaat van uh, Lizzo. En er zit een opstandig videoclipje bij. Een grote dame die dan uh, gewoon echt uh, even gaat dansen. En allerlei jurk aan heeft. En gewoon echt helemaal niet ergens verschaamt. Gewoon. Dat is echt bijzonder om te zien. Er is, uh, Lizzo en het heet About Time. Nee, het heet eigenlijk uh, About Damn Time. Zo, het is in het begin van die plaat. Ja. Ja. Dat heb je natuurlijk weer. dat je denkt, wat lijkt het nou weer op? Wat moeten die gasten <laughs> het nog altijd weer vergelijken met iets? Nou, laten we een geen keer horen in jou. Waar lijkt het op? Moet je het even... Zet even, je kop ervan even op, ik kan even meedoen. Nee, nee, dat, deze plat had ik net niet... Uh, Greensleeves. Een uh, klein <laughs> green sleeves. <laughs> dit. Waar well, lijkt het nou op? Nou, is niet zo moeilijk. Het lijkt op dit, volgens mij. Nou, niet helemaal. Ja, ja. Het lijkt er Maar mee. het rifje? Het rifje. Lijkt een beetje op Naas Rogers. Ja, maar is was Naas Rogers ook nog steeds niet? ik nee. allebei het rifje gedaan. Ja. Hey, zie je hoe het is? je zegt, heeft hij allebei het Het wordt allebei Goed, ja. dat, maakt, ja, dat leek een beetje op DAF punk. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. Lekker vrolijk het lekker vrolijke plaatje hier bij Toepak Leefveen en Toestel op aanstaan. En ik kan je in ieder geval uh, vertellen uh, vandaag: uh, deze mat. Gaan we die nog draaien? Of um, zullen we dat niet doen? Nee, dat gaan we NIET doen! Harry Styles, hou eens op met die kutplaat! Jezus man, elk uur hoor ik hem op een radiozone voorbij komen. Maakt niet elk welke radiozone hem aanzet. Daar komt hij weer! Oh nog goed, oh. sorry, dat moest ik even, moest ik even kwijt. Die, uh, frustratie rond Harry thuis. Niks anders dan respect voor deze man. Hij nou, maakt hele gave dingen met deze plaat Laten we die in godsnaam even maar stoppen, dames en heren. Jezus, net als de weekend. Hoef we die hele hoogte stemmen. De weekend? Ja, de weekend. Dat ja, is een weekendse groepje. Oh, nou, dat kan ik niet even. helemaal. Oh. Nou, uh, uh, oh. uh, laten we het uh, programma positief beginnen. Heb je al kleurtjes gehad? We doen nog even in de... de, <laughs> in de, de, uh, kleurtjes. de van kleurtjes. Er is een Olympische... Kampioenen, ja, Simone Pijls. Ja. En uh, die heeft echt zeven Olympische medailles, negen wereldtitels op haar erelijst. Dus ja, het is wel iemand van aanzien. Maar uh, een stewardess zag haar enkele dagen geleden aan voor een klein kind. En bood een kleurboek aan om de lange vlucht aangenamer te maken. Nou, echt heel gênant. Ja, ze is natuurlijk ook wel heel klein. Ze is net 1,42. Ziet er heel jeugdig oh. uit. <laughs> maar ze is gewoon al 25 nee. jaar. Ze, ze, ze <laughs> zegt het zelf al zo in, op Instagram. Nou, dit kan toch niet waar zijn? De stewardess probeerde mij een kleurboek te geven tijdens het borden. Nee, bedankt, ik ben al 25, antwoordde ik. En, uh, en een collega van de stewardess vroeg daarop of baas wel oud genoeg was om alcohol te drinken. Gelukkig kreeg ik wel een cocktail, dus alles is vergeven en vergeten. Maar uh, jeetje. één ja, uh, Hou 40, het vast, deze ja. leeftijd, hou het vast. Ja, Dan la, kan je zo Ja, We hoop je weer dat ze je jong vinden, maar ja. ja. Maar zij, zij uh, is de jongst levende persoon in Amerika die de. Medal of Freedom heeft gekregen uit de handen van president Biden. Oké, als je zo'n hopelijk vind je nog plek voor deze medaille. Maar ja, ja, het is natuurlijk inderdaad, als je zo klein bent. En je ziet er nu staan uh, op dit uh, artikel naast meneer Biden. Ja. Zij komt echt nou, nou net uh, tot onder zijn schouder of zo. Ja, <laughs> dat denk je. Dat doet zo'n oude man met zijn jonge, jonge, jonge meid, nou, met zijn klein kind. Wat doet hij dan mee? Ja. hangt je om de nek? Ja, met haar medaille. Klopt. Er het verder helemaal niks ongepast aan. Nou goed, ze is dus 25 ze wordt aangezien voor een of andere kleuter. Maar ja, maar ja, ja, zij kan natuurlijk wel straks uh, prachtige filmrollen aannemen. Dat ja. is net zo met Bart is boos. Die is toen ook aangenomen als, uh, voor filmrol. En het mooie was dan, van, dan ben je eigenlijk al volwassen. Maar als je kinderrollen kan doen, en uh, dat zijn ze er heel blij mee. Want die kinderen zijn... Uh, als het uh, allemaal aan allerlei regels gebonden en zo. Oh ja, ja, ja dus je dan kan is je al je wegzetten. Maar kijk, uit. kan met, uh, uh, met haar met haar uh, talenten, ja qua ja, en dat soort dingen. Dan kan ze nu perfect natuurlijk in bepaalde action movies kan ze spelen. En uh, ik noem maar uh, die movies. Uh, die had toen die impossible uh, dingen allemaal met Tom Cruise en dat ja. soort dingen. Dan kan ze perfect. Dan kunnen ze echt een hele mooie rol in spelen. Zeker. dat is dus, uh, uh, dus voor toekomst. haar een mooie toekomst. Uh, dus dat kleur, kleurboek. Ach, laat het goed ja, wat het kijken. is. Het was goed bedoeld. Ja. Zo moet je het ook weer zien. Ja. Maar goed, we zitten ook de Zwarte Zaterdag geloof ik. Ik kan heel veel files verwachten. En vandaag heb ik de telegraaf te lezen dat uh, sommige mensen vooruit rijden. De vakantiegangers voor de monsterfilos files uit. En zo zij hebben ze hun uh, gezin geïnterviewd. Ge ge uh, en die zijn uh, gisteren al vertrokken. Uh, en die zijn voor de file uit. En die zijn uh, redelijk op weg met de auto... Met de auto, decadentie zien te toppen. Blijf in Nederland, je hebt er niks te zoeken in het buitenland. Is het nu, uh, is er nu een, black, een black set? Er even ja, maar. volgens mij, zover zover ik het begreep wel. Ja, het he? wordt ook warm, dus ja, heel Iedereen veel... gaat met de auto, hè? dus uh, ja, zeker. neem inderdaad een paar tanken water mee. Want, <laughs> daar heb je wel zin in. Zeker, dus uh, wees gewaarschuwd. Even tijd voor uh, muziek op de zender met de gitaar. Inhaler These Are the Days. Straks nog de Zandsportse berichten en de geschiedenis. Daar ontkom je niet aan. Hou oh, je voor, waar zullen we het over hebben? Deze 16 juli... Hold my mind Leave your sign Hold it, Rijks, after all Rijckummingen. Hij komt uit Australië. Zijn alles kunnen. Die kant. Hij gaat achter alles. Hij gaat weg uit de slover. Maar goed, uh, hij maakt dit soort muziek. En hij komt naar Tivoli Vredeburg. Neigt altijd tegen klassiek een beetje aan. Hè? Het spreekt wel een heel breed publiek aan. Dus ons is het wat te pruimen, deze muziek. Maar goed, dus in Tivoli Vredeburg, 25 augustus. Nou, kijk er nog maar even kaarten zijn. Want dat gaat dus. Dat is voordat je het wet, is het alsof hè? En goed, daarvoor hadden we natuurlijk een inhaler. En dat heet uh, These Are the Days. En dat is de nieuwe single. En die doet het. Goed zo, de blote plaatjes komen alweer op de rechter tevoorschijn. Nou, dat gaat dan weer lekker. Ja, is een nou, artikel over scheten en dan laten ze gewoon een hele mooie vrouw zien... met een, echt een soort uh, stringbikini aan. Ergens yes. in Turkije of weet ik veel, en, in Bali. Dat, en dat heeft dan... Je, maar kan, ja, is ja, dat daar wel wok? Komt, daar komt hij uit dan, hè? Is, is dat wel wok dan? Om -wok. Een, een blonde vrouw voor te gebruiken. Die zou dan elke keer scheten laten. Nou, ik vind het toch wel uh, stigmatiserend. Ja, maar ja, het, het is natuurlijk wel zo. Een vrouw die... Uh, het duurt heel lang voordat de vrouw een scheet durft te laten in het bijzijn van mannen. Oh ja, dan kan het toch wel eens oplopen. Ja. Zeker. En dan als hij eruit komt, zo goed uitmerkt. Maar dit is waarschijnlijk die dame. Die heet dus Poca. Ja. Ze is, is als Pocahontas, maar dan met een haar erachter. Ja. Ze is een Br Braziliaanse zangeres en collega. Collega, influencer van Vitoria. Ja. En die ondervond in maart uh, er echt uh, iets dat ze in het hoogst van de nacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Omdat ze ondraaglijke pijn had. En uh, ja, die doktoren, zij die, uh, zegt zelf ook meiden schaam je niet om scheten te laten in het bijzijn van je man. Yeah. Want wat pas echt gênant is, is om je man niet te laten slapen omdat je zelf zo'n pijn hebt. En je naar het ziekenhuis moet laten brengen en dat die diagnose gasophoping krijgt. Het schijnt dus zo dat gas van natuur in je maag voor als afvalproduct, als ja, dus spijsvertering, logisch. Vermengt zich met de lucht die je inslikt als je eet en drinkt. En als je een scheet inhoudt kan je dus brandend maagzuur een opgeblazen gevoel, een pijn veroorzaken. Ja, wacht even, even één ding. Ik bedoel, als je slaapt, dan kan jij niet je scheet ophouden. Nee, op je, ik, ik, ik, ik, ik heb ook wel iemand zeggen. die bij uh, mij in bed ligt... en die ligt dan te slapen. En Ondertussen hoor ik ook van alles. Dat ik ja. denk, nou, niet mijn kant op, weet je wel. Ja, ik, ik, ik heb, mijn, vrouw, mijn vrouw heeft hetzelfde. Die laat ook wel eens scheetjes, s'avonds en s s'nachts. Dan denk ik, nou ja, en deze vrouw denkt dus dat ze... Ik hou ze allemaal op en daar heb ik pijn in mijn buik. Ik geloof er helemaal niks van, gewoon. Nou, nee, Jezus. maar degene de die het echt uh, had, die... Uh, die had, die, die had dus zelf zo dat ze op weg naar huis vanaf een muziekfestival yeah. in Portugal... Uh, daar had ze dus uh, ook turbulentie in de onderbuik. En uh, na een tijdje kreeg ze zulke erge pijnschoot in haar rug... dat ze even in een rolstoel door de luchthaven geduwd moest worden. Wat een theatraal geduld is. Omdat je je scheet niet durft te laten. Nou goed, ja. Maar ja, ik, ik kan een, een tip geven... Ja maar Je moet gewoon je ene wank, zo noemt ze dat, hè? de cheeks van, uh, van je bil, yeah. opzij houden. En dan, dan, uh, dan hoor je niks, maar dan ontlucht je wel. Het dus ja. Net alsof je een vertieltje even openhoudt. Jezus, je kan toch gewoon één keer per dag gaan... Van, uh, jezus, Het is dit is lekker zo lekker een scheetlaat. Ja, jezus, jezus, dit, is denk, dit is weer echt zo'n dingetje. Ik vind sowieso die vrouw die zichzelf zou fotograferen... zo lekker provocerend, kijk hoe mooi ik eruit zie. Is dat nog wel oké, okay, gewoon in deze tijd? Ja, het, is, het is net zo erg als een laat in het openbaar. Ik dit. Ook wel, ik dat je eens de cheeks laat zien. Nou, van een scheet naar dit is een kleine stap. En vandaag in de Telegraaf komt het naar voren... dat politieagenten te kort oefenen... en ze worden geadviseerd per jaar 32 uur schietles te nemen. Oh, leuk. De kwapens ter hand te nemen blijft toch lekker, hè, dit. Maar goed, uiteindelijk schijnt dat maar te komen op plusminus... wat was het, 16 uur... soms niet eens op de helft van wat ze willen. En ze hebben in 2018 al... zijn ze al aangesproken door de controles... van dit moet echt gaan veranderen. dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Want er zijn er allerlei dingen gebeuren natuurlijk, zoals onder andere pas geleden, nog een agent die op een uh, tractor had ges geschoten natuurlijk. die schat die schatte zo in, dat die tractor niet zou stoppen voor een collega, en die ging dus die bestuurder uh, schieten, en dat is een verkeerde inschatting geweest van die agent en zo zijn er meerdere agenten geweest die geschoten hebben, en heel vaak wordt het onderzocht want agenten mogen niet zomaar schieten want als ze, ze weten, als ze gaan schieten komt er een totaal onderzoek en komen ze daar niet zomaar mee weg, heel vaak komt het met de sister, loopt het met de sisser af, hebben ze het schijnlijk toch wel goed ingeschat, en uiteindelijk had het aantal doden dat daardoor valt door die schietpartij is laag. In 40 jaar tijd ging het volgens de politiewetenschapper Jaap Timmer om drie personen per jaar. En uh, de momenten dat er wordt geschoten... Uh, is, is, ja, wordt zwaar geweld gebruikt. En daar, moet, daar zijn ze angstig voor. Die dieners die gaan er goed over nadenken. En daar moeten ze goed in getraind worden. Oh, okay. en, uh, nou goed, het gaat nu nog allemaal wel redelijk goed. Maar het kan nog wel eens de foute kant op gaan. Dus ze moeten echt meer, meer gaan trainen. Nou, het ja, ja, is het me ik, hartstikke uh, leuk om te trainen. Ik, ik bedoel, moet eerlijk zeggen. Ik, ik had op mijn to-do-list. Ik, uh, ik was van plan om naar Amerika te gaan. Yeah. En uh, door corona is het eigenlijk niet gebeurd. En, maar ik had zeker op mijn lijst staan... dat ik uh, toch zeker naar zo'n schietbaan zou gaan... en een paar lessen zou nemen. Okay. Dat lijkt me gewoon leuk om ja, dat, dat te doen. Dit, je kan het daar gewoon zo doen. Ja, je, kan er, je hebt overal schietbanen volgens mij daar. Ja, Waar ja. je kan oefenen. Ze zullen wel wat restricties hebben. Ja. Maar volgens mij kan je daar gewoon een wapen uh, lenen. En dan... Uh, kan je even lekker schieten. Even. Dat is ja hoor. natuurlijk hartstikke leuk. Je loopt gewoon zo'n uh, zo, zo farm op en zeg je... Friendly, friendly. En dan ga je in gesprek en dan zeg je, Mag ik misschien? En je moet avond. waarschijnlijk altijd met je handen omhoog zo uh, Etwa, et, het terrein oplopen. Het ter op is misschien wel beter. Et, zeker. Je denkt, dan schiet eens eerst een <truhings> tijdje voor je voeten. Nee, rustig. Mag ik even schieten? Een wit vlagje meenemen, dat <truhings> kan ook helpen. <truhings> nou, we zetten de Amerikanen wel weer neer. Op het platteland. Jezus. Ja, nou ja. Er is toch uh, weer wat gebeurd, toch? Dat is ja. schering en de inslag. Dat is nu toch ook met allemaal uh, kleine kinderen, jonge kinderen, een van de gast. Heb ik me daar echt maar voor afgesloten? Nee, ik heb er in de achtergrond wel iets gehoord. Ja? Hè? Maar die boeren hadden zo wel. Het, wo het wordt gewoon. En Dat is het hele erge. Ja? Je hebt van die dingen dat je zegt, dit kan niet. En het wordt gewoon. Net zoals je ziet hoe de oorlog van de Oekraïne echt... Eh, volgens mij is het niet meer eens meer op de voorpagina van de kranten. Ja, maar ja, sinds ik vals slecht heb gehoord... Ik denk, nou, het is allemaal nep. Ja, ja, ja. precies. Nou, en, en, en dat ook met... Uh, het wordt gewoon. Oh, het is weer zover. Ja. En niemand kijkt er meer van op. Wat is nou nog groot nieuws? Ja, als je door een scheet in het ziekenhuis terechtkomt. Dat is vast nieuws. Dat is vast nieuws. Zeker. Nou, even een paar scheten. Wat dan... nieuws? Nog even een paar... Zijn het scheten? No? Nou? Nou, dat zou kunnen. Nee, het is ja, vuurwerk. was part of the Air Force. was band. living my best life. Living my parents way before. The penance and parents. And my, my, my, my cancellation. I was kinda lame. I was Rambo and he was Paul Villain. My, my, my imagination. So many cringes and narrowing binges. I was coming off the hinges. about the people maybe The toe bag chic baristas Sitting east on the communistichistas Writing about their ejaculations I like my men like I like my coffee Full of soy milk and so sweet it won't offend anybody while Staining the pages of the nation Take care of my kids, she said. Ja, dit. Ik hoor hem afgelopen week voor het eerst, dacht ik, hé, maf. Ken ik wel, de 1975's en ze hadden ooit een hit. En dat is alweer een aantal jaar te sleep met, uh, met dit. Ik weet niet of je dit nog kent. Oh, you like dit klinkt ook ongeveer heel anders gewoon. Elke keer weten ze toch een ander soort sound te creëren. En dat vind ik knap voor een band. Want meestal zit je toch vast aan een zanger die toch wel hetzelfde klinkt. En nou, de gieter is die ik... Nou, dit riffje vind ik toch altijd wel heel leuk. Misschien kan ik net even anders spelen. Kijk naar The Edge. Net een Ja, zeker. Nee. Over die Edge. En ook van YouTube. Goed, is uh, tijd alweer voor de Zandvoortse berichten. Wat gebeurt er hier? Wij kijken er even uh, na. En, uh, even kijken hoor. Ik heb, waar heb ik mijn lijst? Oh, hier heb ik de lijst Nou goed, de opvanglocatie voor de Oekraïne, voor de vluchtelingen. is week, vorige week dinsdag in gebruik genomen. En toen konden ook de. de eerst konden de omwoners, de bewoners hier in de buurt. Uh, iedereen die ermee mee te maken uh, had, echt, echt nieuwsgierig was. Je kon kijken op het Curidex terrein. Er is uh, plaats van 120 personen. En uh, 18 juli gaat het officieel in gebruik trouwens. nog Niet helemaal officieel, maar dat gaat het echt officieel in gebruik. Het bestaat uit verschillende units. En Het is allemaal een uitprobeersel natuurlijk. Ze hebben geen idee hoe het gaat verlopen. Dus mochten bepaalde units niet goed werken... kunnen ze zo tussenuit gehaald worden en zo weer een ander. Ja, ik reed er Kapaat. gisteren langs. Ja? Ik, denk, ik dacht echt van, dat is echt zo'n... Uh, stalig uh, zoveel, weet je wel. Echt zo'n concentratiekamp. Oeh, weet je? Er zat er een mee dan? Er, er, er, er zat gelukkig geen uh, mee. Brik, de prikkeldraad omheen. En dat dingen. geen wachters. Dus uh, dat scheelt. Ja? Maar ik had gisteren wel een aparte ervaring. Want ik was bij de FOMA in Noord. En ik vraag iemand niemand van Goh, waar ligt het spuitslag erop? Die heb ik dus nu meegenomen. Eh? En... eh. Uh, en ze wisten helemaal niet wat ik bedoelde. En uh, ze Engels, uh, en ik zeg ook cream voor cakes. Huh? Huh? Dat wisten ze ook niet. Dus het ging allemaal via een vertaalding. Maar ze waren met z'n allen ze vak aan het vullen, de dames. Oké, okay, die waren aan het werk daar? Ja, die waren aan het werk. Dus, Oké, okay, uh, dat zien we graag natuurlijk. Hè. Wij Nederlanders hier graag buitenlanders aan het werk. Ja, Goh. maar ik denk ook Kijk. dat het gewoon voor hun heel fijn is dat ze gewoon wat structuur hebben. En dat ze gewoon... Uh, daardoor in de, in de samenleving komen. Ja, ik kan me die, clip, kan je die clipjes in de jaren zeventig herinneren... dat de arbeiders kregen, buitenlandse arbeiders... die gingen dan de trappen schoonmaken. En dan zag je zo'n clipje van een buitenlander... die de trappen schoonmaken, en dan kwam er een, een ambtenaar voorbij. En die ging die even opzij met, met, met je sop. Oh. Ik herinner ik me niet. Nee. Maar goed, het gaat allemaal in, de, in gebruik worden... Uh, genomen worden deze... opvanglocatie voor de Oekraïners. Uh, ze hebben afgesloten units... waar ze in kunnen leven. Het is eigenlijk net een soort kleine nederzetting. Stra stratenplannen hebben ze opgezet... Met name. En, oh, wat leuk. En hoe heet die straat Staat ja, er nog eens bij? Ja, ja, ja. ik zou het kunnen vrij ja. uitspreken. Nee. Maar goed, het is allemaal wel heel uh, laagdrempel gemaakt voor ze. En worden begeleid door specialisten en vrijwilligers van het Rode Kruis. Dus dit klinkt al goed voorbeeld weer voor Nederland. Dat wij ze... Ja. ja, zeker. Ik heb ook geen protest gehoord in het dorp. Nee, omdat ze echt bewoners... Ze hadden in het begin wel vragen. En ze waren wel een beetje onrustig erover. Maar dat hebben ze allemaal waarschijnlijk... Uh, allemaal kunnen omteren. Ja, ja het, is, het, het, het gedeelte waar ze zitten, is natuurlijk relatief gezien uit het centrum zelf. Ja. En in Noord uh, is zit er toch een, net eventjes ietsje erbuiten. Ja. Dus uh, maar ja, weet je, ik, ik vind die mensen zijn gewoon hartstikke blij dat ze ergens gewoon terecht kunnen. Ze gaan het knap heet krijgen voor komende week. Want uh, die containers hebben wel een plat dak. Oeh. Dus ja. uh, ik hoop voor hun dat ze misschien ook een paar zwembadjes opzetten. Dat de kinderen even lekker kunnen spelen. Je hebt gelijk. Maar die gaan dus ook met z'n allen naar het strand. Ik heb ik ook wel eens in zo'n uh, hut. Heb ik ook nog wel eens een week doorgebracht. Ja, of zo veel geloof ik. Wat is dit voor een hut, zeg? Nou, ja. dat maakt niet uit. Wat hebben we nog meer voor zand berichten? Uh, ja, er, er stond echt jarenlang op het strand bij uh, paviljoen 13. Dit heet nou Noosa. Er stond een reusachtige houten stoel. En uh, dat was een mooie oh, blikvanger. Ja. En die werd bij zonsondergang echt veelvuldig gefotografeerd. Maar hij stond in de weg en hij is op verzoek van de huidige strandpachter verwijderd. Het heeft echt nog twee jaar geduurd, hoor, voordat het kunstwerk echt van het strand kon worden gehaald. Want de gemeente werd aangewezen als eigenaar, maar die informatie bleek niet correct. En toen bleek na de hand dat de stoel eigendom was van ondernemer Leo Heino. En daarna hebben Nina en Mark verstegen, mijn neef, destijds strandondernemers van Skyline... hebben ze het object geadopteerd. Dus dat was een curiositeit bij hun strandafgang... En uh, vanaf 1998, daar heeft het uh, zijn dienst gedaan. Dus dat is dus gewoon, zeg ik, 24 jaar, zeg ik dat goed? Ja. Kun je er ook in zitten? Nou he, ja, dan moet je wel verklimmen. Het oh, die stoel. Is toch al oh, ja. vrij lang. Ja, klopt. Nee, wat ik bedoel, je, je had naar mijn echtman te zeggen... had je ook een soort grote stoel, die werd elk jaar geplaatst. Een grote klapstoel. Die zag er ook altijd indrukwekkend uit. We zaten minder in de Zandvoortse berichten. Goed, er was een eerbetoon tijdens de receptie... van de 100-jarige Zandvoortse reddingsbrigade. Uh, afgelopen 27 maart bestaat dat 100 jaar... En uh, nu waren ze afgelopen zaterdag met 150 geweest, uh, aanwezigen. Hebben ze gevierd. Kees Winkel heeft uh, nog even uh, de jubilaris in het zonnetje gezet. En waren de jubilaris vanaf uh, 25 jaar tot 60 jaar. Jezus. Hebben een op opgespeld gekregen. Ze hebben bloemen. De burgervader heeft toch een dankwoordje uitgesproken over de Rijksbegaard. Hoe belangrijk ze zijn. En, en dat is, ja goed de professionele tijd groeit ook elke keer want elke keer komen weer nieuwe technieken en pas geleden hebben ze nog op school hebben ze een soort wedstrijd uitgeschreven hebben jullie nog nieuwe ideeën om mensen te redden uit zee, en daar zijn al ideeën uit vandaan gekomen. Wat, dat, wat voor ideeën waren dat is nog niet bekend gemaakt, maar daar wordt aan gewerkt maar echt wel, die is hier al, en uiteindelijk kreeg Leender de Jong ook nog, een, die werd een reddingsboei toegegooid nou, dat is oh. zeker nog een denkwaardig of zo, is. goed dat ging over de racebrigade. Ja, er is een nieuwe zomerexpositie geopend in de Sint Agatha Kerk. En die is open uh, zaterdag, elke woensdag, zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 4 uur in de Sint Agatha Kerk. Dus, wat ik al zei, aan de Grote krocht. En die is gewijd aan de patroonheilige Agatha van Catania en aan de onlangs heilig verklaarde Titus Bransma. Het is een indrukwekkende expositie die de geschiedenis aan de achtergrond toont van deze twee heiligen. Nou, wie weet ga ik morgen even kijken. Goed, de dus Zandvoortse... Uh... Het is daar in ieder geval cool, hè, in de kerk. Cool, eh, Cool, man. Uh, uh, een hoop te doen over de vergunningprocedure, over de aanvraag van de... Lumine city, Lumine show. Luminosity Luminosity Festival. Dat is uh, pasled geweest. Deze van de klemtoon. Ja, de klemtoon. En het uh, heeft heel veel vragen opgeroepen. En de gemeente heeft heel veel klachten gekregen, omdat ze namelijk. Ze hebben krap drie weken van tevoren een vergunning aangevraagd. En dat is goedgekeurd door de burgervader. En dat heeft te maken met een bepaalde soort uh, vergunningsdingen. Uh, dat heeft alleen te maken met, uh, wat was het ook weer? Um, ik had ze opgeleid. Het waren drie verschillende punten. Uh, dat had, ze hadden geen rekening gehouden met de omgeving. Dus uiteindelijk uh, moet het uh, opnieuw worden bekeken of het wel klopt. En de oude uh, uh, vergunningverlening bestaat uh, regels bijna uit 2006. Ja. En dat is tegenwoordig allemaal vernieuwd. En er moet nieuw gekeken worden naar meer de omgeving. Ja, meer maar, mensen lastig. Er wordt er geklaagd door de mensen in de strandhuisjes. Ja, ja. Want ja, ze waren daar natuurlijk... Dat werd natuurlijk ook als de uitvalsbasis gebruikt hier en daar. Maar ik denk zelf van... Joh, weet je, die, die mensen die staan daar... Ze, hebben, ze krijgen wat muziek mee. Het is even lastig. Ja. Maar moet je kijken wat de mensen die rondom het Van Venuweplein wonen... voor overlast hebben van, van die feesten op het strand... Ja, okay. he, de, de, want uh, he, daar bij Dirk van den Broek en zo, dan, dan heb je dus het Schuitergat en het Van Plein En dan uh, het Van die mensen die daar wonen, nou, die worden helemaal gek, weet je. Want uh, echt al die scootertjes daar, en, uh, tot, tot laat dat ze daar aan het starten en het doen zijn. En de, de hangjongeren die, die zitten, dus op het ja, Van plein, ja, ja. heb je allemaal banken. En je hebt nog wat van die leuke, van die enige slaapdingen, uh, van die hangmatten. Ja, ja die kan je uh, dus, uh, Dan blijft blijf, blijf. het feest. <laughs> en ik heb dus iemand ik ken iemand die daar woont ja? die heeft die slaapkamer aan die kant nou, die wordt helemaal gek gewoon dit wordt echt bijna jouw huis omgooien om een beetje knap te kunnen nou, ja wein. die heeft dus een staakker van gekocht die vogelzang en met dit soort weekenden gaat ze daarheen Goed, leuk om in Zandvoort te wonen. Ja, het is echt ah, heel, het is heel rustgevend. De, de kabbelen waren... van de golven en zo. Ja, precies. De regels waren... Het geluid mocht niet harder dan maar... een aantal decibel. er moeten ambulances bij. En dat waren echt een beetje een belangrijke zaken. En na een bepaald door tijdstip moet het geluid uit. En daar, deed, daar voldeden ze wel aan. Maar er zijn ja, maar ja, meerdere... Ja, ja, mensen zelf die doen hun geluid niet uit. Nee, zeker. Nee. Dat blijft zo. Goed, nou, het is over de ze berichten. Even een plaatje. Is een apart iets. Er zijn meer geluiden. Met weer zo'n opstandige rap. Lloyd Kramer. Je, oh, ja, precies. Everything I Hate wordt hier opgezomd. Ja, yeah, let me tell you what I hate.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 I love the fact that they're so fucking grateful I love the fact that my plates full. I love the money in my bank, it's disgraceful So many zeros I brush shoulders with so many heroes I lost count, still hold those the Nero. Trying to say something, my ears closed, I fear those Lost in the past, living on the recline The same look up in the rise, if they borrow with time It's nine lives on the eight, see the finishing line It's right there on the horizon, couldn't finish the rhyme I hate time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 ja, leuk hoor. Ik weet niet of het nou de rap is of het muziekje wat ik leuk vind. Het is een combinatie. Ja, normaal heb ik nooit gewonnen met rap, maar ik, dit vind ik toch leuk. Uh, Lloyd Carnure moet ik eigenlijk zeggen, niet kramer. Ik geeft hem jullie van de bank aan, de man. Lloyd Kramer, Kraner. Crane, en hij is uh, uh, bekend als... Uh, ik zit ook te kijken, Scott. Nee, zo is hij bekend ook. Goed. Maar ik moet zeggen, deze plaat... Ja? Ik zit ondertussen naar een foto van dat Luminosity te kijken... en ja? dat hoort er helemaal bij dan. Ja. De ondergaande zon, dat die vrachtig licht... en die, het ziet er wel erg uh, uh, imposant uit. Ja. Denk ik denk van... Goh, ik had er misschien toch wel bij willen zijn. <laughs> ja. ja. Echt ja. muziek met zo'n met zo zweverig piano. Je erin doet het altijd goed. hè? En dan een beetje in de natuur. En dan, nou goed. Zo. Nou ja. ja, weet je wat, wat ik wel gezien heb gisteravond. Dat er komt uh, volgens mij 5 augustus of zo. Is er een, uh, een candlelight uh, optreden. Bij, uh, op het naakstrand bij uh, Paal 69 of zo. Ja? En dan uh, de, gaan ze de... Uh, Weet het nou dat dat dat dat dat dat, dat, dat, dat is zo speciaal iets? Maar met, met, met, met uh, klassieke muziek gaan ze optreden, dus uh, op het strand bij zonsondergang. Oké. Okay. In augustus hè, dan heb je het over uh, vier weken van nu, dan wordt het alweer wat vroeger donker. Yeah. En dan rond half tien of zo. En uh, ja, ik had zo van, oh wat gaaf, dat vind ik wel heel gaaf. En de prijs was niet eens zo enorm duur, als 24 euro of zo. Maar ik heb zo van, ik ga bovenaan uh, ergens uh, neerstrijken. stiekem. stiekem. Ja, een flesje wijn mee. Jazeker. We hebben er een paar uh, zitten. Ja. ja, ik vond het ja, ja, wel ja, ja. Heel, uh, heel leuk. Ja, leuk idee. Voor op ja. het strand in ieder geval. Nou, aanstaande dinsdag is er al een hoop over gezegd. Natuurlijk dan gaat het natuurlijk de, de Arnhemse Vinager gaat weer van start. De Nijmegense vierdaag, Nijmegen Vierdaagse gaat weer. En dinsdag wordt het echt ontzettend, echt ontzettend warm. Iedereen er al over. En het, het, het kan oplopen tot 39 graden. En uh, wel doorgaan, niet doorgaan, dat is een beetje de vraag. Ja, gaat Woensdag gaat het toch waarschijnlijk. Uh, uh, onweer uh, en bliksem en zo. Oké, okay, nou, dat, daar kunnen we gewoon wel lopen. En Daar hebben we nog geen nare ervaring mee. Dat mensen zijn getroffen door de bliksem. Dus ja, dat, dat, moet... dat kan ook nog, hè? Dat kan ook nog, maar dat, dat, dat hebben we, daar hebben we nog geen protocollen voor geschreven. Dus dat gaan we eerst ervaren. Maar goed, deze, met deze warmte hebben we het ook eerder gehad. Welk jaar? Was het? 2006 of zo geloof ik? 206, dat de mensen zijn overleden door warmte. En toen was het 30 graden, geloof ik. Of 32 graden. Uh, nu is het dus 39 graden voorspeld. Nou, goed, gisteren bij onder andere op één iemand... die vertelde dat hij elke ochtend gras... Uh, uh, met douw ergens vanaf trok. En dat deed hij in zijn broekzak. En ja? dan kwam het, die hele dag kwam het goed. Hij vond hetzelfde, hij geloofde er niet zo in. Maar hij denkt, nou ja, waarom zou ik het niet proberen? En sindsdien, hij gras met douw in zijn broekstop. Gewoon in zijn broekzak. En nergens anders. Echt waar, heeft geen fantasie <lacht> daarover. En dan komt het goed. Dan kan hij de hele dag gewoon lekker lopen. Oh goed, en hij heeft wel eens andere mensen gesproken. Die doen hetzelfde. Dus iets uitstraalt of zo, en heeft dat dauw iets te maken wat dan op je handen neerkomt terwijl je niet op je handen loopt, lijkt mij. Ik denk, je moet je dat gras dan op je voeten smeren? Dan zou je denken, Nee, je moet het gewoon in je broekzak doen. En dat schijnt dan te zijn. En Kokoswater kokos, eh, eh, moet je drinken. Dat schijnt ook heel goed Kokoswater? Kokoswater. Dat schijnt ook heel goed te zijn. Okay. Geen vriesdranken. Nou goed, ik heb helemaal niks met lopen. Dus ik... Eh, nee, ik ook niet hoor. Nee. ik, ik vind. vind nou Kunnen ze niet een avond vier dagen doen met fietsen? Oh, dat is de Tour de France. Krijg je, uh, is er geen loopondersteuning of zo? Zeg maar dat je kan even goed lopen, maar die is er hè. Je hebt maar niet fietsen, daar kan je op lopen. Dan loop je op zo'n transportband. En dan ga je toch net even sneller dan, dan je normaal loopt. Ja, er is ook echt alles in de wereld ook. Oh, hè? Heb je ze nooit gezien? Nee. Je bent, je hebt, je hebt maar dan fietsen, ga je ook best wel hard. Je hebt echt een fiets voor, voor gehandicapten, zeg maar. Die hele slechte benen hebben. Dat dus een elektrische fiets, is dat, zeg maar. Ja, maar je, dus uh, jij noemde dat vorige week... dat dat gelijkwaardig was als slenderen. Ja, zoiets. Ja. Ja. Maar, maar je hebt nu ook, zeg maar, die transportband fietsen. Dan loop je op een transportband. En dan loop je ook zo een beetje. En dan gaat die fiets, doe je het werk. En dan heb je ook ideeën. Uh... Ja, dan heb je wel gelopen. Ja, zeker. Maar je, je, maar je krijgt er wel mooie billen van. Want gewoon... Gewoon fietsen zelf. dan krijg je nee? niet. Alleen voor een racefiets wel, maar gewoon fietsen krijg je geen mooie billen. Geen mooie billen? Maar als jij dus inderdaad zo'n loopfiets... En uh, ik, ik voel, als ik een heel eind gelopen heb... Voel ik echt wel dat, uh, dat, dat uh, mijn beeldspieren ook wel uh, een water okay. hebben gekregen. je Zeker als je 30.000 stappen heb ik een keer gedaan. Zo. Uh, gelopen heb, nou dan, maar dan ben je ook wel helemaal gesloopt, hoor. 30.000 stappen. Zeker. Ik ga er niet ja. aan beginnen. En ik heb wel hele mooie billen. Echt waar. Ja, dat is Zeker. waar. Zeker. Ik maak al jaren muziek en dit is een nieuwe single die heet Take, Take Back Your beautiful Life, wonderful for Life. En Jolanda weet er altijd weer de juiste beelden bij te vinden van mensen die nieuwe tanden laten zetten in Turkije. Ja, dat was toen toch zo dat een van die uh, kinderen van de uh, Roelvings of zo dat had gedaan. Ja, ja niet waar en die mocht later. toen gratis. Ja. Mocht die? Maar uh, het schijnt dus echt zo de keerzijde van die tanden. Er zijn dus duizenden mensen nu die met, uh, met uh, gebitsproblemen. Worstelen. Ja, nadat ze dat hebben geplaatst in Turkije? Of daarvoor? <laughs> Daarna. <laughs> Daarna. Ja, nou, misschien, ja. Nee, kijk, vroeger was het zo dat je een kunstgebied kreeg. Uh, of, uh, omdat je tanden zo slecht waren. Ja. En, uh, maar nu is dat gewoon een populaire trend. Dus je vliegt naar Turkije. je laat je tanden op een goedkope manier uitzien. zoals die van de hollywood ster. Ja? En duizenden mensen lieten zich er al door vangen. maar de ingreep brengt alleen maar problemen mee. Dode wortels. Dus toch dan En obsessie uh, en ernstige gebidsproblemen. En een van hen zei al: van, nou, doe het echt niet. En uh, daar, ja, je had zeker ook die, uh, die zoon van de Rolfing, die had het dus ook gezegd. Ja, ja, dus, ja. Uh... ja. Het ziet er wel heel mooi uit. Maar het ziet er ook zo nep uit. Het ziet er echt al hele strakke. dat je denkt: van, kom jij uit een tekenfilm vandaan of zo? Ja. Wat zie je er apart uit? Weet je wel. Zeker als je wat ouder bent en als je het dan laat doen... is het helemaal apart gezegd. Ja, ze zeiden ook al van Dave Rulfink... zal de rest van zijn leven extra kosten blijven maken voor zijn gebit. Nu is het tanden dus heeft laten bijslijpen. Een facings heeft laten zitten. Ja. Want hij wilde graag een Hollywood smile. Ja, okay. 26 jaar. Hè? Dan ga je allemaal... Uh, ga je echt hier, uh, uh, eerder, de, eerder die week dat het, van het bericht staat al... dat hij bij het eten van een broodje alweer een stukje van zijn tanden afbrak. Okay. En uh, <coughs> die tandenclub is gewoon heel helder. Van, doe het niet. Je hebt gewoon mooie tanden. Ja. En als je zo snel al. Uh, weet je, je wordt er gewoon niet vrolijk van. Nee. Oh, maar die krijgen meteen altijd een beetje kriebel op mijn rug. van. En ik heb vandaag zelf ook heel veel problemen gehad met mijn tanden. En echt, uh, nou, ik heb niet echt de meest mooie gebit hoor. Maar, uh, oh, doe, daar doen ze het koolweekjesmaal? Ja, nou, valt mee. Ik ben echt blij dat het wel een Gelukkig beetje is. Gelukkig heb je gezicht. je billen die het compenseren. Ja, klopt. Ja, ik draai altijd snel, snel mijn billen zo Hoi! <lacht> en dat is echt heel blij. Goed, de rustende berichten uit Landgraaf op een uh, trapvaltje naast de sporthal. Uh, Hoefveld in Landsmeer dus... hebben ze glasscherven gevonden, ingegraven bij de goals. Dat je denkt, nou is het niet gewoon iemand die een glasstuk een glas gegooid heeft... of uh, weet je, kut, hebben verloren. Nee, echt bij de doels hebben ze glasscherven recht omhoog gezet. En daar werd al eerder over geklaagd. Toen hebben ze daar uh, wat spullen weggehaald. Toen is iemand alles nog eens hier gaan zoeken. En jawel, nog meer glas gevonden. En bij een van de doels dan zou je denken, is er een tegenpartij? Maar ja, je weet nooit precies uh, hoe je gaat spelen natuurlijk. Spelen jullie dat ja. doel? Nee, wij spelen dat doel we gaan even omdraaien nu, want dat gaat helemaal niet goed. Nou goed, het is een hangplek geweest voor jongeren. Dus daar heeft het ook een beetje mee te maken. Maar om nou echt die glas zo recht over te zetten... dat is wel echt duidelijk... Uh, nou, opzet. dat doen ze ook op muren tegen vogeltjes ja, en zo ja, nee. Dus mag dat niet dan? Nee, dat mag niet bij en doels. Nee, als ze daar met zo erop duiken... dan heb je zo'n glas in je zij of uh, in je knie of zo. Ja, ugh. Lekker. Lekker dus uh, het wordt nu al beter daar in Lansmeer. Omdat de, de avondklokken is verdwenen. En ze uh, dus waren nog een beetje gefrustreerd. Maar er moet nog wel, uh, moeten er nog wel wat uh, lessen komen om met elkaar om te gaan daar. Dus, uh, denk nee. even als je in de buurt bent, uh, geen balletje trap. Doe maar niet. Hè? Doe ja. even niet. Nee, doe maar niet. Zo. Ik heb je ook een afgrijzelijk bericht. Die hondjes, die zijn er zo populair. Hè? Die chihuahuaatjes. Ja. Ik vind ze afgrijzelijk. En volgens mij schamen de baasjes altijd zich helemaal wild... als ze zo'n hondje uit moeten laten. Maar er was nu een dame en die had ook zo'n hondje. Ja. En ze liep, het hondje liep gewoon rond in de tuin van haar huis. En uh, toen kwam er gewoon een roofvogel. En die heeft gewoon het schoothondje gepakt... vloog ermee weg. En heeft hem in de tuin van de buren... heeft hij hem uh, gewoon uh, doodgepikt. Huh. En in zijn doodstrijd... Jankte het beestje het uit. En uh, dat het baasje heeft al gezegd van ja, ons, uh, we verwachten nooit dat ze op deze manier worden ontvoerd. Het is oneerlijk en verbijsterend. Maar het is dus inderdaad, gewoon in België heb je dus ook roofvogels die dus toch naar een prooi zoeken vanuit de lucht. Van, oh kijk, daar leeft zo'n klein hondje op. Dat is de natuur. Ja, dat is de natuur. hè En uh, nee, anders is doen zo. ze in de duinen pakken een Dan hoor je ons ook niet hè. Nee. Dus, uh, nee. Maar ja, het verbaast me inderdaad dat inderdaad niet meer huisdieren gepakt worden door uh, roofvogels. En misschien de rukken ze wel op, net als de wolf. Ja, zeker. Dus nou, dan krijg je. Straks, ik bedoel, zal, je wolf. zal je kindje maar even buiten hebben liggen in het zonnetje in de box. Dat ja. kan ook? Ja, de wolf pakt hem zo, pakt ja. hem uit de. centraal nou, dus is, de... is boven, boven de box. Jeetje, we gaan echt maar terug naar de wildernis ook gewoon. Ja. Nou ja, goed. Wij uh, uh, ja, hadden pas geleden natuurlijk een, uh, weer een, een meo-nest in, uh, in de straat. En ach. dan, uh, dan kreeg je ook zo'n klein meeuwtje. Of twee meeuws liepen door de straat. Die ging ach, midden op de weg zitten ook. Die zijn er ook nergens bang meer voor. Hè? Want mensen vinden het schattig. Gaan zelfs zo'n meeuwtje ook helpen. Als nou, we voeren. We voeren, ja. Weet je wel. Denk, blijf je er van af. Rijden met je auto overheen. Sorry, niet gezien. Jammer. Dat scheelt weer wel. hoop. Ja, maar nee hoor. Dan, gaan ze, moeten ze niet, uh, dan komen ze niet voorbij lopen. En dan zeggen ze, moeten we ze niet helpen? Ik zeg, ja, je mag ze meenemen. Ik heb een doos. Mag je ze meenemen in een andere straat? Heel graag. Dat doen ze nog niet. Dat is wel jammer. Maar goed, uiteindelijk zijn ze verdwenen. En uh, iedereen pakt ze dan op en zet ze weer in een andere straat. En zo gaan ze van de ene straat naar en de andere straat. Nou ja, en je hele familie ik, verhuist gelukkig mee. Want ik liet op toch zien, hè, want ik, had, uh, ik, gisteren, ik hoorde dat het getikt. Ja? Ik was gisteren uh, thuis aan het werk. En ik, ik, ik, ik ga toch even kijken. Ergens denk je van, word uh, je uit je huis gelokken? En er zat er dus gewoon een jonge mail. Ja? En ik heb dan een soort glasplaat of zo uh, voor, voor mijn huis. Dan tegen het raam aan. En hij zag zichzelf waarschijnlijk een beetje. En hij zat altijd te pikken, weet je wel. Van, uh, en, maar het was echt een jonkie. Hij had echt zo, uh, nog heel dons haar weet je, op zijn hoofd. Ach, weet je wel. Echt, uh, maar hij, ik dacht van, wat moet je nou? Je? Hij bleef echt door een, een doodlopende weg. Ik kan niet, kan niet, kan niet door. Kan niet nee, door. Kan ik kan niet door. door. Nee. Kan niet door. Nee. En het gaat maar door. Hij is gewoon niet zo slim. Nee. <laughs> dus waar. Ja. Goed, je hebt me zo even een tikje gegeven. En dus toen zat hij bij de buren mijn... tegen het ja, ja, ding. Dat ik te ook nog weg. Ja, ik denk hij moet een beetje de straat op. Want dan komt zijn moeder misschien. Ja, dan komt zijn uh, dus auto voorbij. Ook oh, heel ja. goed. Die hebben we gewoon al opgegeven. Laatste plaat voor 9 uur. Na 9 uur. Ja, de geschiedenis is nog meer gehouden hoerd. Eerst maar even Elfie Tempelman. Oh, die gast is jong en getalenteerd. Ongelooflijk. Color me blue. Ik pak mijn kleurpotlood af En waar is je kleur... Uh? Global van die vrouw. Hey, En het heet Call Me Blue. Mellow Man of Mellow Moon is zijn nieuwe cd. En die gast was 14 dat hij al voor het eerst muziek maakte... en dat ook uitbracht. Het is... Ben ik al jaloers. Net, nou. net als Fransje Bauer Die had toen een, een krantenwijk gedaan. Zodat hij zelf yeah. een single kon maken. En die ging dan achter op zijn fietsje. Ging alle buren langs. En dan belde hij. Dus dat hij er maar vijf verkocht of zo. Had zwaar verlies geleden. Ja, oké. Okay. Het is nou, goed. goed gekomen uiteindelijk. Het is goed gekomen Frans Bauer, Zeker. Ja. En dat Jan Smit toch op hele jonge leeftijd begon. Nou goed, we gaan op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 een stukje geschiedenis. Het is vandaag uh, uh, 16 juli.